De Europese Unie wil met Israël om tafel om de mensenrechten in Gaza te bespreken. Door een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Rafah afgelopen nacht kwamen tientallen mensen om het leven. EU-correspondent Kisia Hekster, wat gaat Europa nu doen? De Europese Unie heeft een handelsverdrag met Israël en daarin staat dat dat land de mensenrechten moet respecteren. Via dat verdrag gaan ze daar dus nu met Israël over praten. En de vraag is dan ook, kan dat handelsverdrag in deze vorm nog wel? blijven bestaan. Het klinkt natuurlijk allemaal als kleine stapjes die er gezet worden. Maar voor Brusselse begrippen wordt de diplomatieke druk hiermee echt verder opgevoerd. Vanuit verschillende Europese landen zijn er scherpe reacties op de aanval. Juist omdat die plaatsvond nadat het internationaal gerechtshof Israël vrijdag verbood de stad nog langer aan te vallen. Nederland deed vandaag ook een oproep. Demissionair premier Rutte wil dat er een staakt het vuren in Gaza komt en dat alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. De Vlaardingse loodgieter, die al maanden doelwit is van explosies, wil terug naar zijn huis. De woning is door de politie gesloten voor de veiligheid, maar dat ziet de loodgieter niet langer zitten. Hij spant daarom een kort geding aan tegen de gemeente. Hij zegt dat het leven van zijn kinderen op zijn kop staat doordat zijn gezin nu ergens anders moet wonen. Loodgieter Ron ontkende twee maanden geleden te weten waarom hij het doelwit is van de explosies. De reden zal echt zijn dat iemand me niet mag. In het begin dacht ik geld, jaloezie, ik ben geen dealer ik ben geen drugscrimineel niks niet in totaal werd 27 keer een explosief geplaatst bij de auto in het huis van de loodgieter en FC Utrecht moet de eerste thuiswedstrijd... komend seizoen in de eredivisie zonder publiek spelen. De club wordt gestraft voor de rellen van gisteren... tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De burgemeester van Utrecht schrok van hoe hard de railschoppers tekeer gingen. Dit was werkelijk excessief, agressief geweld tegen de politie. Er zijn drie dieners die op enig moment waarschuwingsschoten hebben moeten lossen. En dat is echt ongekend voor de Utrechtse situatie. De finale van de playoffers... Europa Europees voetbal lag twee keer stil. Er werd vuurwerk gegooid en een speler werd geraakt door een voorwerp vanaf de tribune. Het weer dan nog vanavond vanuit het zuiden nog wat buien. Morgen begint zonnig, later wel weer regen en dan een graad of 18. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Are gonna roll, alles volgens uh, Vomitory, ja, daar luister je net naar, uh, welkom bij tweede uur van Play It Loud Underground, mijn naam is Ben van Rode, uh, Marcel van Kuik is er vandaag niet, hij is er wel maar niet hier, hij is lekker op vakantie, uh, for everybody abroad, my name is Ben from Red, uh, welcome to the second hour of Play It Loud Underground, and uh, let's play it loud. <coughs> Met een cover van Death. Together as one. En het gaat snel. Ik ga, ik ga snel nog meer herrie draaien. Hier is Unpure. ...naar Beyond the Nightmares... ...van de band Unpure. Dan heb ik nu nog wat... Uh, ...als je zin hebt... Uh, ...wat concertagendatjes voor je. In, uh, als je heel snel bent... Uh, ...ze zijn nu aan het spelen toe... ...en Nightversus spelen in de Ziggo Dome Amsterdam. Maar 28 mei... ...speelt Bruce Dickinson... ...in 013 Tilburg... ...en zo ook 29 mei... ...maar dan in de Oosterpoort in Groningen. 31 mei... Ter zijde ter zielen en radeloos. Het podium in Hogeveen. Wat hebben we nog meer? Floriansen en Anneke van Grinsbergen. Wat een leuke combinatie. Spelen klokgebouw Eindhoven op 1 juni. De H, De Heek, moet ik zeggen. Want zo staat het er. Wij zeggen gewoon Den Haag. Maar voor iedereen in het buitenland is het. De Heek is het uh, 1 juni. De Heek Deadfest met stilboard Body Farm... The Monolith Dead Cult. Wound Collector Funeral Horror. En nog meer. Melting Ice. Machine Head. 2 juni Oosterpoort, Groningen. Kerry King. 3 juni 013 Tilburg. 4 juni in Enschede. Machine Head speelt 013 Tilburg. Ook 4 juni. En dan 5 juni. Ja, ik ga er zo waar een keer heen. Eindelijk ACDC speelt in... De Amsterdam Arena. Johan Cruijff Arena. Amsterdam. Ik ben heel erg van naar. Ik heb er zin in. Ik zie dat ik nog 37 minuten heb. Dus, uh. En jullie wilden muziek horen. En ik ook. Dus hier komt. Wat komt er eigenlijk? Ja, natuurlijk. Voor mij. friend in Costa Rica. He made a request. Uh, heb jij nou ook een verzoekje? Dan kan je dat altijd indienen. Want ik draai alles wat ik op CD heb. En andere dingen ook. Hier is... Terrest wow. Terrestrial Hospice Met, please accept my most sincere condolences. <laughs> He luistered on our terrestrial hospice met. Ja, long as in. Please accept my most sincere condolences. And maybe you recognize the intro again. I played this before, but I fucked it up by turning it off too fast. So here it is again. Hilt Slayer -esque. Them, they've died. They've the love of the world like your hands Full, clear, is here. here Don't block on, blood, come block them on, invulnerability the Blood's gonna blood, come, blood, blood, come on, let's block come on, invincibility Sound the runs like a rogue and rival Liquid, no more coverage Just about a million million Night after the Slayer Rats Feed them to the players Feed them to the players. Zo, en nu heb je hem helemaal gehoord. Slayer is from Hilt. En ik had uh, beloofd iets in de twee te zeggen. I uh, promise to say something in Swedish, but the song came up already what I wanted to say. Screw it up, din radio of Vekka Granana. <coughs> ...hoorde van Wardem Rive En daarvoor hoorde je Hills met Slayerdes. Um, dat was trouwens iets exclusiefs... ...want het intro en outro dat je hoorde bij Slayerdes... Uh, ...hoort officieel niet bij het nummer... ...maar is alleen voor de video uh, die te zien is op YouTube. Ga nu opzoeken. Um, en dat is geschreven door Aldo van Hammerblaze Valgrud. En ja, het is eigenlijk alleen voor de video... Uh, we hebben het eerste uur. Ik heb nog maar een kwartier. nee, 20 minuten. Het eerste uur hadden we een interview. Of Marcel had een interview met Immortal Sun. En ik had nog uh, beloofd daar een nummer van te draaien. En dat gaan we dan doen. Het is een Slayer cover van de Slayer S. Gaan we naar Slayer? Een cover nummer. Hier is Immortal Sun. Je luisterde naar de band. Afsluit. Dat betekent afsluiting, maar ik heb nog geen zin om af te sluiten. En na de afsluiting komt er eigenlijk altijd nog een toegift, of misschien wel twee. Ah. Van de Zweedse bit. This member. En dan zijn we al oh, bijna aan het eind gekomen van de, deze twee uur. Uh, I'll say it in English for some who can't understand that. Uh, the show is almost over. We got, I got seven minutes and 26 seconds left. I got one song uh, uh, left to play. And it's, uh, I'm not gonna spoil the song. Just wait one minute and you'll be hearing it. Uh, will we be on the air next end of June? Uh, Marcel will be there again. Dan is Marcel er weer. Eind juni. Dan is, de, is er weer een show. Is er weer een Play it Loud on the ground. Voor de rest doet Marcel gewoon op iedere maandag uh, zijn Play It Loud. En uh, daar moet je gewoon ook lekker aan luisteren. Van 9 tot 11. Uh, mijn naam is Ben Vroden. We hebben nog één nummertje te gaan. En dan gaat Benny ook lekker naar huis toe. Want Benny moet ook vroeg op morgen. Bedankt voor het luisteren. Jij ook, Edward. Haha. Um, ja, dan moet ik nog 30 seconden voor lullen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. dat staat klaar. Dat staat klaar. Ik denk dat ik hem gewoon lekker ga instarten. Uh, het is van de band Dissection. En niet van hun... Grote albums, maar een uh, ja, van een EP is het volgens mij. Of het is wel een album, weet ik veel. Dat zou mij toch schelen. Uh, plop, daar gaan we. Fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Thanks for listening.